Michel Koenen met het NOS-journaal. De data van Britse WhatsApp-gebruikers wordt tijdelijk niet meer gedeeld met Facebook. Dat doet het bedrijf onder druk van de Britse privacy-waakhond. Facebook moet meer informatie geven over het delen van de data. Ook moeten gebruikers beter worden geïnformeerd en moet data beter worden beveiligd. En door nieuwe gebruikersvoorwaarden kan WhatsApp data delen met Facebook. Zo krijgt het bedrijf het telefoonnummer en de gegevens over het laatste gebruik. Facebook wil zo gerichter advertenties tonen. Griekenland heeft de beste zomermaanden ooit gehad voor de toeristensector. Door de onrust in andere landen langs de Middellandse Zee, zoals Egypte en Turkije... weten toeristen de Griekse eilanden weer te vinden, zegt de Griekse staatssecretaris voor toerisme. En ze verwacht dit jaar 27 miljoen bezoekers. De explosieve opruimingsdienst heeft in Den Bos een vliegtuigbom weggehaald uit een woonwijk... Het is waarschijnlijk een Engelse duizendponder uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd gevonden tijdens graafwerkzaamheden. Het project is ontmanteld en wordt later op een veilige plaats tot ontploffing gebracht. En op een veiling in Groot-Brittannië heeft een lila kleurige zijden onderbroek van Eva Braun ruim 3200 euro opgebracht. Een Amerikaanse militair vond het ondergoed met de initialen van de vrouw van Adolf Hitler na de oorlog in een verlaten bunker... De onderbroek verwisselde daarna al een paar keer van eigenaar. De nieuwe eigenaar wil anoniem blijven. Hij kocht op de veiling nog meer spullen die van Eva Braun waren geweest. Het weer nog aan de kust kan nog een bui vallen. Vannacht klaart het op en zakt de temperatuur flink. Bijna overal kan het een paar graden gaan vriezen. En morgen vroeg lokaal wat mist, later af en toe zon... en vooral aan de kust kans op een winterse bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het Tenno West. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Ako B en we presenteren filmmuziek. Sint Elmo's Fire, Bell Ami, Hacksaw Ridge, Dolores Claiborne, The Greatest Lock, Let Me In. Wil je iets van deze soundtracks horen, moet je zeker blijven luisteren. Ja, de nieuwste film is natuurlijk de Rich Oros film. Net uitgekomen in de bioscoop. Muziek van Rupert Gregson Williams. Maar ook Bellamy van Rachel Portman is meer, meer, meer, meer dan de moeite waard. We beginnen natuurlijk het tweede uur altijd met een uh, ja, bekend melodietje... wat in heel veel films gebruikt is. En deze zat in Al Against All Odds. En hij zat ook in de Changeling, een film van uh, Clint Eastwood. Phil Collins, Against All Odds. Phil Collins against al odds tegen Look at Me Now. Ja, sommige mensen worden altijd een beetje onpasselijk van Phil Collins... maar ik heb er geen last van. Ik vind het nogal een aardig nummertje, dit. Uh, uh, heel vuil gedraaid natuurlijk en in menig film gebruikt. Aanstaande vrijdag is er een film, Sint Elmo's Fire, ook een oude film. Er zitten best wel wat oude films vandaag tussen. 1985, hele bekende muziek, onder andere deze. Deze, deze muziek is natuurlijk gecomponeerd door David Foster. Maar ik kies toch eigenlijk liever het instrumentale nummer. Dus ik zet hem op een andere. in. Sint Elmo's Fire gaat over een opgroeidrama met zeven studerende twintigers die opboksen tegen platgetreden zaken als liefde, drugs, lantafhand en de kunst van het samenwonen. Aanstaande vrijdagavond om tien voor half één s'nachts tot half drie, dus kan je niet slapen? Werp een blik op dat toestel en gluur naar Sint Elmo's Fire. Zover de muziek van Sint-Elmo's Fire. En dan kom ik bij een soundtrack die echt heel mooi is. En wonderschoon zou ik bijna zeggen. Beetje ouderwets taal, maar het is ook een beetje een ouderwets film. Het is de film Bel Ami. Muziek gecomponeerd door Rachel Portman. Ik ga er gewoon wat mooie muziek uit draaien. De titelsong Bel Ami Bellamy is uh, aanstaande vrijdag 11 november op televisie. Je weet het, de vrijdag is altijd de avond met de meeste films. En Bellamy is echt een fraaie film. Het is een Engelse film met in de hoofdrollen Nick Ormerod. Uh, een, een, een film van Nick Ormerod met in de hoofdrollen Robert Pattink Pattinson, Uma Thurman, Christian Scott Thomas en Christina Ritchie. Uh, we draaien gewoon nog wat fraaie muziek aan deze soundtrack. Uh, whose arms are these? Th mm Het gaat over de afgezwaaide soldaat die razendsnel carrière maakt in Parijs anno 1890 via de sponders van de echtgenotes van de verzameling machtige mannen. Maar de dames zijn niet geheel tevreden. Uh, Love Nest komt ook uit deze soundtrack. naar CFM Cinema en uh, dan draaien we filmmuziek natuurlijk. En dat is de film Bellamy. En muziek gecomponeerd door Rachel Portman. En daar zit mooie muziek bij. Onder andere van dit nummer Charles Dies. de vrijdagavond om uh, vijf over half elf te zien op RTL 8. Uh, nog één nummer, de laatste nummer van de soundtrack. It's not enough to be loved in the, the wedding and Bellamy reprise. Ik draai het niet helemaal, het is nog wel een lang nummer. Het is aan elkaar gemaakt allemaal, een stukje ervan. aangedraaid, Omdat het zo mooi is. In het eerste uur hadden we het over zogenaamde oorwurmen, muziek die je zich meteen in je hoofd nestelt. En dan heeft dit ook wel. Het motief is toch wel heel herkenbaar. En uh, ja, bijzonder. Rachel Portman en allemaal uit de film Bellamy. En dan is het de hoogste tijd voor een nieuwe film, The Hawk, So Rich. Het verhaal The Hawk, So Rich vertelt het waargebulde verhaal van Desmond T. Dos. Desmond was een Amerikaanse legendokter die zich op het slagveld van 1942 bevond maar weigerde om te moorden en wapens te dragen. Tijdens de slag om Okinawa wist hij 75 mannen te redden... Gewond en uh, gewonden te evacueren en werd hij een oorlogsheld... die risico's nam om de levens van zijn kameraden te redden. Nou, deze film is geregisseerd door Mel Gibson. Andrew Garfield, Vince Vaughn en Sam Worthington spelen in de hoofdrollen. Ik ga er wat muziek aan draaien. Ik begin met de Okinawa Battlefield. Muziek van Rupert Gregson Williams. Deze film is zeg maar in 3 november in de bioscoop gekomen. Dus draait vast hier ergens in het theater hier in de buurt. Zeker in Arnhem denk ik. Uh, Mooi soundtrack en we draaien hem hier uit. Pretty corny. uit de soundtrack vind ik zelf Climbing for a Kiss Het is een mooie soundtrack geworden van uh, Rupert uh, Gregson-Williams. Uh, uh, uit deze film, The Hawk. So Rich. Zeker de moeite waard om te kijken. Uh, een film van Mel Gibson. Uh, van de week zijn er vrijdag meestal altijd goede films. En dat is ook, geldt ook voor deze: Dolores Claiborne. Een film uh, met de muziek van Danny Elfman. Een soort thriller. Vier Vrijdag om half negen op SBS 9. Uh, nou, Danny Elfman kennen we wel en dit is de titelmuziek. zover de soundtrack van uh, Dolores Claiborne uh, componist Danny Elfman uh, er zijn heel veel films op televisie, onder andere deze film The Greatest, de muziek van uh, Christopher uh, Beck uh, Limo Ride het is natuurlijk wel late night music natuurlijk muziek komt uit de film The Greatest. De film die donderdag aanstaande op televisie is op RTL 8. Met in de hoofdrollen uh, Susan Sarandon en Pierre uh, Brosnan. Bekend uit zijn James Bond film. Maar in deze film laten ze zien alle twee dat ze goed kunnen acteren. Echt uh, fantastische rollen. Vier film. Gaat over een familiedrama. Een gezin wordt geconfronteerd met de dood van een zoon. Uh, nou, vrij heftig allemaal natuurlijk. Maar mooie soundtrack, mooi film. Zeer de moeite waard. Kijken dus. Uh, er zijn heel veel goede films. Onder andere ook deze film Lok. Lok is vrijdagavond 11 november op televisie ook weer de Rome 4 film. Muziek is van, van Dick en Heenkliff, onder andere dit nummer Turing. is eigenlijk een... Uh, uh, Ivan Lok is een rechtlijnige bouwvoorman. En een echte familyman die zich tijdens een nachtelijke autorit in de nesten werkt. Ongelukken, misdaad of andere gelijke thriller-elementen spelen erbij geen rol. Lok is een gewone man met gewone problemen. Die hij telefonisch moet zien op te lossen. Beetje elektronische muziek, en ja, daar vind ik zelf nooit zo heel erg weg van. Dus ik draai niet zoveel uit de film. Maar een bijzonder film. Uh, betekent de moeite waard om te kijken. Soundtrack vind ik iets minder. Uh, wat ik wel een goede soundtrack vind is de soundtrack van de film Let Me In. Let Me In is een Engelstalige remake van de alom bewonderde Zweedse vampierfilm. Let the Ride right One In. De jonge Owen, die op school wordt gepest, begint schoorvoetend een vriendschap met Abby, zijn leeftijdsloze buurmeisje. De regisseur Reeves begrijpt wat het origineel zo sterk maakte en houdt zich verre van vette horror. In plaats van zorgen bleke jonge gezichten, sneeuw en nachtelijke duisternis voor de juiste sfeer. In dit tegelijkertijd duister en tedere drama over verwarrende prillenliefde... Let me in, dinsdagavond horrorfilm 10 voor 11 op SBS 9 te zien. Nog een klein stukje van Little Buddha, die was van de week op televisie. De titelmuziek tot we aan onze eindjoen beginnen. Ruichi Sakamoto. Luister naar CFM Cinema, mijn naam is Aco Bey. En filmmuziek stond op de rol: oude films, nieuwe films, klassieke, moderne, pop en alles ertussen. Mooiste soundtrack, Bellamy, en de nieuwste film van de oorlogsfilm. Ik wens je een hele goede week toe. Met veel mooie films en mooie filmmuziek natuurlijk. En morgen uh, gezond weer op. En voor zo direct. Sleep wel Tot volgende week. tijd,zelfde tijd. Zelde zender. CFM.